U. Renate Kok met het NOS Journaal. De Franse regering wil ruim 30 miljoen euro van Groot-Brittannië... om het Engelse kanaal te bewaken. Volgens de Britse kranten Sunday Telegraph... is het geld bedoeld om migranten tegen te houden... die vanuit Frankrijk naar Engeland oversteken. Of de Britten akkoord gaan met de Franse eisen is nog niet bekend. Groot-Brittannië komt begin volgende week met een eigen voorstel... voor de aanpak van het migratieprobleem op het kanaal. Mogelijk willen de Britten drones en vliegtuigjes inzetten... om migranten tegen te houden. Ook zouden de Britse marine mensen op zee terug moeten brengen naar Frankrijk. De Belgische kuststeden Blankenbergen en Knokkenhijst gaan dagjes mensen weren. De burgemeesters besloten dat na verschillende incidenten op de stranden. Door de grote drukte van de afgelopen dagen is het voor bezoekers moeilijk om de coronamaatregelen na te kunnen leven. Ook zijn er vechtpartijen geweest. In Blankenbergen worden politiecontroleposten opgezet en rijden er tussen 9 en 4 geen treinen meer naar de stad. Mensen die naar het strand willen moeten kunnen aantonen dat ze in de plaats wonen of een overnachting geboekt hebben of er moeten zijn voor werk. Knokken hijst, vraagt hetzelfde. President Trump komt met een pakket hulpmaatregelen voor Amerikanen die zwaar getroffen worden door de coronacrisis. De onderhandelingen met de democraten in het congres zijn stukgelopen en daarom neemt Trump het heft in eigen hand. Hij ondertekende verschillende decreten waarmee onder meer de tijdelijke werkloosheiduitkering wordt voortgezet. Al komt er meer bescherming voor huurders tegen huisuitzetting. De gesprekken over de stimuleringsmaatregelen duren al meer dan twee weken. Frankrijk helpt Mauritius bij het opruimen van een grote olievlek die een natuurgebied bedreigt. Op 25 juli liep een Japans vrachtschip vast bij de Blue Bay, vlakbij het grootste koraalrif van de eilandstaat. Het schip heeft 4000 ton diesel en olie aan boord, waarvan al een deel is weggelegd. Het weer recordwarmte vandaag in een groot deel van het land. De temperatuur loopt uit een van rond de 30 graden op de wallen tot 37 graden in het zuidoosten van het land. En daar kan lokaal ook een stevige onweersbui tot ontwikkeling komen. Morgen houdt het aan met toenemende kans op een hoosbui, mogelijk weer met onweer. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, zee, zee, zandvoort en zomerhit. Is de zomer van CFM met, met nu de nacht? Rhythm and drums in de booming train. Ja. and drums and a booming track Dude, hi. Laat